Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Onder vluchtelingen die naar Europa komen zijn nu meer vrouwen en kinderen dan mannen. Dat schrijft Trouw, maar ook in Nederland is de trend zichtbaar. In het najaar waren de mannelijke vluchtelingen nog in de meerderheid. Maar in december waren er voor het eerst meer vrouwen en kinderen. Oorzaken zijn mogelijk de trage asielprocedure... waardoor vrouwen en kinderen niet meer willen wachten om naar Europa te gaan. Ook zou de situatie in vluchtelingenkampen in de regio sterk zijn verslechterd. Zeker vijf Nederlandse scheepswerven maken gebruik van goedkope arbeidskrachten uit Roemenië, zegt vakbond FNV. Ze zijn in dienst van een Nederlandse onderaannemer in Roemenië en dat bedrijf ontduikt de wetgeving en de CAO, zegt de arbeidsinspectie na onderzoek bij Groningen Shipyard en Waterhuizen. Onderzoekers melden dat de gevolgen van het Zika-virus groter zijn dan gedacht. Er volgden tientallen zwangere vrouwen van wie de meeste het virus bij zich hadden. Enkele kinderen werden doodgeboren, er waren ernstige groeistoornissen en er waren problemen met de placenta. Tot nu toe werd Zika vooral in verband gebracht met kinderen met te kleine schedels. Het is weer niet gelukt om een raket van het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX veilig te laten landen op zee. De raket had met succes een communicatiesatelliet in een baan om de aarde gebracht. Bij terugkomst moest hij landen op een drijvend platform, maar dat ging fout. Net als bij eerdere pogingen. SpaceX wil raketten hergebruiken om de kosten te besparen. Wintersporters die op weg zijn naar de Alpen... moeten rekening houden met overlast door sneeuwval. Vooral in Frankrijk kan de sneeuw voor problemen zorgen... waarschuwt de Verkeersinformatiedienst. De Franse Verkeersdienst heeft een waarschuwingscode oranje afgegeven. Ook in Oostenrijk gaat het sneeuwen. Verder kan het wintersportverkeer last hebben... van de verscherpte grenscontroles. Het weer, kans op mist of nevel. Verder vriest het licht onmatig, waardoor het verraderlijk glad kan zijn...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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gewonnen op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, Tobak leeft. Hier zwemmen ze dan de hele dag. In deze drie kleine baden.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 Mee en nou, ik, zou nog, ik zou nog wel even twee uurtje wachten. Dan, nou, dan heeft je auto even in de zon gestaan. Dan hoef ja. je niet te krabben. oh ja, het krabben weer. Nou ja, goed, dat was vijf minuten. Ik had even een dekje over het voorraam ingegooid. En ik kon zo wegrijden. Gewoon, joh, huh? goed geregeld dan weer. Wat een week vol gebeurtenissen. En het, uh, het woordje wat ik bij mijn vocabulaire heb toegevoegd... En dat doe ik niet snel, hoor. Oh? Want mijn vocabulaire is vrij beperkt. Ik uh, loop er regelmatig vast. Maar nu heb ik er toch een woord bij gevoegd. En dat is dit woord. De dolfijnenrukker. De dolfijnenrukker. Ja, nou. Ja. Wat een, heel bijzonder. wat een dingetje zeggen we dan, hè? Nou, dat is wel een dingetje. Het schijnt dat hij 5,5 meter uh, kan schieten, dat, uh, oh. dat dingetje van hem. Oh. Dus, uh, je, wat was er al gedoe, hè, die rambo uitzending. Ja, ik heb hem niet gezien. Oké, okay, nou, dat had je even moeten doen, dat was echt leuk, gewoon. Echt, half uurtje plezier, gewoon. Een, even gewoon een goedlopend bedrijf om safe te helpen, zeg maar. Ja, ik denk dat er een stuk minder mensen komen nu. Ja, en ik moet ook zeggen, ik ben daar ook geweest, en niet eens zo lang geleden. Toen zat ik ook op, op de tribune daar. Toen dacht ik: van, ja, het is ook wel een beetje een soort circus, weet je, te kijken naar wilde dieren. Die ja, ik, een kunstje doen. Ik, ik vind het wel een beetje. Ze hebben er dan nu onderzoek naar gedaan. Ja? Maar, ik weet niet, maar als je ooit een keer daar bent geweest, kun je toch ook zelf wel bedenken dat het eigenlijk niet echt een dierentuin is. Nou ja, goed, ze strijden om het feit dat ze... die, die dieren, die acrobaten... die, uh, ja, die dolfijnen, die leven in 16 miljoen liter water. Ja, dat maar klinkt, ja, goed. klinkt als heel veel liter water per ja. dolfijn. Maar goed, toen zagen ze die baden achter, uh, achter de bühne. En dat was niet echt. Dat was gewoon een klein zwembadje. Zeg maar. Dat is voor ons een soort bad waar je dan in zit. Ja. Zo, zo klein. En toen, ja, daar bleven ze maar vragen over stellen. Ze konden geen duidelijk antwoord op geven. Ze hadden, ja, nee, ja, dat scheelt. Soms zwemmen ze wel rond. Maar nee, goed, en die stagiaire die er rondgelopen had van Rambam. Die had echt zoiets van. Nee, joh, de meeste tijd zitten ze dus gewoon in dat bad en zijn die sluizen onderling. zijn ook allemaal dicht. Dus oh, ze kunnen ook niet echt rond. is geen kant op. Uh, en het is wel leuk dat ze met die bek heen en weer gaan zeggen. Oh, ze willen spelen. Nee, ze zijn boos. Ze willen vechten. Oh. Dus, een heel nieuw licht is erop geworpen. En soms word ik wel een beetje kriegel van rambam. Weet je wel, echt een beetje treiter is het dan. Maar dit keer dacht ik echt eh, pluim. Goed zo, ze hebben goed aangepakt. We hebben goed de klokgeluid. Een klokluider? Ja, ja. zeker weten. Kamer zeker worden weten. gevraagd en binnenkort gaat de boel dicht. Oh, gewoon dicht. Dicht. Nou, dat is niet zo leuk voor die, uh, het harde nee. wijk. Want die dus en dan, dan op, zetten uh, we die dolfijnen uit of zo? En dan. Ja, dat kan niet meer, want ze nee. kunnen niet meer jagen. Dat, dat heb ik dan wel weer gelezen. En, en die mensen die er werken dan, wat gaan daarmee gebeuren? Ja, dat is ook nog een probleem. Ah joh, daar regelen we wel in. Nou, misschien misschien doen kunnen ze, ze niet bij het V&D in het uh, dat nee. is Een je circus. Nee, dit zijn ook een soort we autisten ze gewoon ook natuurlijk. We kunnen er nu een circus van maken, want ze hebben natuurlijk... Uh, wat? Nee, je mag geen circus met dieren. Nee, Jawel. circus met wilden. Ik heb nog een idee. Kort, toepak leeft dan rijden we met tien uur, slag gauw, en hier en daar een stukje muziek. Precies, het is volstrekt onjuist. Ja, waar wij een klein beetje mee ziek af goed. Goed, arde soldaat beetje Hij Had ooit een klein hitje met teenage view. And the Close your eyes, baby, slam the door. Now you don't need me like I do. This save your life, I am this front too. And in the principle we trust with our eyes turned down in disgust, and his hands and off his skin.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 inspiratie geweest. De Rolling Stones. Arne is dat ook met Tim Knol vaak muziek gemaakt. En wie komt nog meer uit de contraille horen? Het is best wel uh, muzikaal gebied hoor. Echt, als je daar vandaan komt, heb je best wel een grote kans dat je, zeg maar, uh, dat je in de muziekwereld terechtkomt. Uh, uh, Oké, okay, ik start me even. Ja, goed. Oh. Ja, afgelopen week echt een van de leukste filmpjes die ik heb uh, gezien. De, de, de, de draaiorgelman heb ik altijd een pest hekel aan. Weet je, en dan, dan zit je op het terras en dan komt hij voorbij. En dan komt hij echt met zo'n bakkie komt naar je toe. En dan dwingt hij je zo bijna om wat te geven. En dan zeg ik, nee. En dan zegt hij altijd, oh, heb je nog geen zakgeld gehad? Oh, Man, heb ik echt zin om hem gewoon, om gewoon even over het hele terras heen uh, te maaien. Maar goed, Ach, ik dan word ik weer uh, uitgemaakt ja. voor Buddy Hardy natuurlijk. Mag ook niet. Maar goed, dit is ook een soort draaiorgelman. Dit is, hoe heet je ook weer? Ruben Goldberg. Hij heeft een machine gemaakt. En ga ik. Iedereen heeft het al gezien, maar toch, ik vond dat muziekje zo leuk. Ik denk, ik gebruik het bij als achtergrondmuziekje. Dit is de Marble Machine. Dit is gewoon een machine die je gemaakt hebt met een basgitaar daarin. Echt, Er en en zitten allemaal balletjes in en Twee, dingetjes. Ja, 2000 balletjes. En die, die draaien rond, die hoor je ook op de achtergrond. En het doet ook een beetje denken aan de, de, de videoclip van Oké okay Go. Ja. Dus ik heb een beetje zo'n freak uh, gedoe. Maar hoe maak je dat gitaargeluid? Dat doet hij ja, dat doet ook met balletjes die erop vallen. Maar ook speelt hij met zijn hand een beetje mee. Oh, okay. is een... Oh ja ik, zie, ja, ik zie het al. Ja, ja dus dat is... Hij uh... is leuk. We hebben gedeeld op Facebook. Precies. Dus je kan nog even rustig luisteren. Mocht je luisteren. echt een hebben. Nou, dat je denkt, nou ja, dan kan je daar nog even kijken. Goed, nog andere dingen die ons bezighouden zijn... Ja, die, uh, die ene meneer die vermoord is, hè? Ja. Die self-made miljonair Koen Everink. Die is, is... ook echt... Ziet hij met vind dat... Ik vind dat woord self-made miljonair. Ja, hij heeft zichzelf groot gemaakt in de rijkswereld. Ik vind en, het altijd een uh, beetje klinkt als hij gestoonlijft. werd dus geslagen. Ja. 15 miljoen euro. Ja. Nou, nou ja, of... daar kan ik niet aan tippen. Ja. Nee, nou, ik kom wel in de buurt. Oh, ja, jij wilde er wel graag bij horen dan zo Ah, nee. Nee, nee, nee, nee. Ik hoef er ook niet bij te horen. Maar ja, het is wel bizar. Sinds hij met Barre Harry aanraking is gekomen, wordt hij regelmatig lastiggevallen. Niet op de Harry zelf, maar door mensen die Barre Harry steunen. En dat zijn nu niet hele lekkere mensen die natuurlijk in de bokswereld zitten, hè? Ja, ja, ja. Dus die vinden gewoon dat Barry Harry zijn uh, carrière uh, bijna om zeep is geholpen. Dus die zullen even voor Barry Harry opkomen. Die gaan dus uh, even ding, gaan die even bezoeken. Ja, bij onze misdaadverslaggever Peter R. de Vries... is er niet van overtuigd dat het daar komt. Hij zegt, dat het zou oh. ook wel zomaar kunnen zijn. Ja, hij weet er alles van. Oh, kom Peter ja. R. de Vries. Kom weer met een heel andere invalshoek. Ja, hij ja. Die ja, ik ben gewoon van, niet goed geïnformeerd. Ik ben of zo. En dat ja? had hij dat dan even te vertellen? Ja. Maar nou, dat, dat was zeer onwaarschijnlijk. Ja, dat Eigen... had hij niks mee te maken. heeft. Ja. Hij ja, was niet Vanhouden. eens in Nederland, had ik begrepen. Nee. Dus. Uh... Nee, maar ja, kijk, als je iemand die regelt, dan zorg je ook dat je niet in Nederland bent, natuurlijk. Ja, maar, maar, God, maar ik denk, ja, waarom zou die? Waarom zou die precies? Ik de bedoel, zaak was volgens mij afgelopen in de minder geschikt. Dat was allemaal klaar. Ja, hij heeft excuses aangeboden. Ja. En ook nog wat geld betaald. Dus wie weet is het allemaal weer een beetje rechtgebreid. Maar goed, ja, het is bizar. Gewoon, dan heb je een aardig leuk leven. En dan een, een beetje een conflict met Bar Harry. Over iets knullers moet het geweest zijn natuurlijk. Want die boxers ja. die, die staan op springen gewoon elk moment. Die zijn alleen maar getraind om, om te slaan. Dus dan zeg je iets verkeerd. En dan gaat hij aan die boxmachine. En dan kan hij niet meer uitzetten. En dan, ja. Ja. daarna is je al even gewoon een puin. En nu is gewoon je leven ook afgelopen. Goed, nog iets leuks om het allemaal even weg te poetsen. Dit hele nadeel ja, bericht. Na, na, na, ja, nee. ik je kunt hey. toch gewoon een berichtje. Als je het ja, over een... Uh, over een echtpaar, die kregen een baby. Ja. En toen, wat gebeurde er nou? Ze kwamen thuis. En toen hadden ze gewoon hun huis... Het uh, hele voorgeven was roze geschilderd. <laughs> wel door een schilder, heel keurig. Oh. Maar ja, ondertussen was het natuurlijk wel uh, een beetje lastig. Want uh, ja, ze moesten het dan wel... Uh, nou ja, de buurman was er niet mee eens. Die heeft gelijk de gemeente gebeld. En ze moesten dus binnen twee weken... Moesten ze het weer uh, normale kleur maken. Oh, ja, dit is echt zo dit een be beetje flauw gewoon. is echt een bekend verhaal en een collega van mij die zijn vader en moeder hadden een verfwinkel. Oh ja. En die, die woonde in de 201 kap. En de vader had zo gegeven nou, ik wil mijn huis wel weer eens een beetje wit verven. Dus hij was zo'n gegeven wit verven... Zij gedeelte van de 201 kap. En de gegeven de buurman komt erbij... en zegt, hé joh, als je toch bezig bent... doe mij kan ook even, weet je. Zo, voor lol. Wat een lol. Toen dacht die buurman, toen dacht die vader... weet je wat, laat ik die buurman gewoon even, weet je... als hij dat zo graag wil, verf ik zijn huis ook wit. Heeft hij het hele gedeelte, de 201 kap... heeft hij helemaal wit geverfd. dus ik kwam s'avonds thuis. Maar het was een grapje. En toen is alles er ja, ja, sindsdien waren de contacten wat bekoeld. Ja, ik, dat kan me voorstellen. Oh, maar Serieus, heeft die gast dat af laten halen? Ja. Dan ben je echt wel een beetje zielig hoor. Ja, vind ik ook. Maar het, is, goed. het is wit. wit is, dat wit is niet zo erg. Kijk, als hij nou roze had geschilderd, dan had ik nog gedacht van... Ja, ja. dan geef ik hem wel gelijk. Ja, maar... Ja. Wit? Ja, nou ja, ja, goed. Het is een beetje kinderachtig, maar misschien waren de contacten al niet zo jippy. Maar ik dacht, nou, laat is eens een leuke opmerking. Maar doe die mij al dan maar even, als je toch bezig bent. Ja, goed. Uh, uh, niet goed op het uh, ik heb de afgelopen week uh, bereikt maar weer nieuwe muziek. En ook een van de nieuwe uh, plaatjes zijn. Die is deze, die van Jack Bug. Ik kan me niet meer herinneren. Tastend was volgens mij uh, zijn vorige plaat.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 bursting. The tears collect and tumble down our cheeks With such perfection we are taking By the throats it has us on our knees Getting gets easy where the milk and honey run And our sins grow sharp off the fruits of an island sun So just lay back and wait for it to come Cause paradise is somewhere where you and I belong I've tasted the world, all its flavors I've tried some rice snatched to moonlight saber. I've had sweet success and sweet failure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 Nieuwe zingen van Jake Taste het was een van zijn leuke platen. Dit is ook wel mega goed hoor. Echt een beetje het up tempo. Kimmy Love. En daarna hoor je Joseph Savat en Night Swim. Ja, het is er bijna weer tijd om gewoon s'nachts weer even lekker te gaan zwemmen. Gewoon even lekker met z'n allen. Nou, Skinny Ik vind het nu nog een beetje koud hoor. Ja, het is wel heel koud. Ja, dat ik goed Nou goed, uh, uh, jij ja, wilt het even over hebben, de verkiezingen? Ja, die, in Amerika. Ja, Trump is dus. Uh, ja, bij de Republikeinen is dat. Ja. Haar ja. winnaar. Is hij, uh, hij is winnaar. naar. Ja, Oh, wat hebben ze binnengehaald? Nou, nou, nou. nou, nou, nou. Ja, maar, maar goed. Ik zie het ook nog gewoon gebeuren dat die idioten, dus echt gewoon Trump als president gaan. Ja, maar Ronald Reagan won ook. En die oh. had niet zoveel geld. Ja, nou, wacht even. Wacht. Je wil Donald je ja, Trump dan nou vergelijken met Ronald Reagan? Ronald Reagan was ook gewoon populair omdat hij acteur was in alles. Ja, maar het was en hij was een is populair omdat hij rijk is. Ja, maar... En, nee, maar en... ook door wat hij zegt, hoor. Ja. Dat, Donald... Er zijn echt een stel mensen daar met te weinig hersencellen... die daar allemaal achter staan en erop stemmen. Nou ja, ik, ik zag vanaf... Ja, dat... maar je wil niet weten we hoeveel dieren op Wilders stemmen. Zo. Nou ja, maar ik, zie wat, ik stel je voor dat Donald Trump aan de, aan de macht komt. Dat hij president wordt. En straks ook nog een keer onze eigen Geert Wilders... Dan ja. gaat het toch een rare wereld worden dames ja, dus. Druk op die Nog rode even. knoppen, hoor. Nog. Echt, druk op die rode knoppen. Dat is echt allemaal testosteron. Nog even, en we moeten allemaal geblondeerd gaan. En ja. mijn theorie is ja. nou. dat... Uh, uh, ze zeggen altijd dat, dat, dat domme blondjes... Nou, dat zijn meestal van die mensen die hun haar heel erg blond hebben gemaakt. Ja. Ja. Nou, ja, volgens mij is dat blonderen... Word je daar gewoon een beetje we sterven naar hersencellen? Oh, oh, okay. ja, dat zijpelt dat naar binnen toe. Want je hebt zeg maar hier uh, Geert Wilders. Yeah? Ja, nee, die zegt rare dingen. Je hebt Donald Trump die zegt rare dingen. Yeah? In Engeland heb je ook een of andere uh, Pippo. Die is oh, oh, ook yeah. van dat hele. Al Parra. Hij zegt gewoon weer goede dingen. Ik weet wie je bedoelt, nou, maar ik nee. hij komt altijd op de fiets komt hij aan en zo. Verward haar toch? die bedoel je? Ja, heel ja, verward haar. Dat klopt ook op de fiets hoor. Ja, jouw haar zit ook heel raar. Ja, klopt ook. Nee, maar ja, nee, ja misschien heeft het er iets mee te maken. Ik zag vandaag wel in de krant uh, de Mexikanen protesteren natuurlijk... omdat ze, ja, Donald Trump heeft gezegd... er moet een hele grote muur worden gebouwd... tussen Amerika en Mexica, Mexico... omdat namelijk heel veel illegale de grens over... die gaan hier onze baantjes afpikken... en de Mexicanen kosten ons heel veel geld... en is daar van de, daar die muur... en dan zie je dus een Mexicaan met een pof van Donald Trump... en een bord... En op het bord staat dan, uh, uh, uh, uh, voor emigranten is hij dan. En uh, op het, uh, in de andere hand is die pop. En die heeft hij aan een touw om zijn nek. Oh? En toen dacht ik, fuck? Mag dat daar wel? Ja. Mag, daar wel, mag je daar wel met een pop lopen ja, met een touw om zijn nek? Ik vond dat heel ja, dat is verontrustend. Een wapen, dat is een wapen, ja. dat mag in Amerika. Ja. Een touw? A, a, ja, ja maar Drugs, maar wapen, drugs ja, ja, ja. en zo, ja, ja, ja. Dat, dat is daar echt oe, super gevaarlijk. Maar, maar, maar dat mag daar dus. Hier in Nederland is dat echt het strengste verboden om ja. een pop... met de pop rondlopen met een touw om zijn nek, toch? Ja, dan is dat, of... met die van Vermeer, weet je ja. wel. Dat is ja. die uh, klassieker tussen Ajax en, uh, en Feyenoord... Maar toen was er een pop opgehangen. Ja? En ik vraag me af of diegene daar nou nog over vervolgd worden, Want dat is toch eigenlijk uh, smaad of dergelijks. Ja, maar heeft het ook niet te maken omdat het een donkere meneer is? Een koe -klen. Kloek -kloek -klen. Ja, daar heeft het volgens mij ook mee te maken. Ja, Maar, ja, dat is maar goed, deze meneer doet het dus met Donald Trump. Dus eigenlijk is dat hetzelfde. Allee, ik all. vind het bij elkaar in dat voetbalstadion. Is het natuurlijk te veel. Dus dat, dat is het verschil misschien. Ja, ja, ja. Ja. ja. Dat, maar goed, Donald nee. Trump, ja, wat denk jij? Gaat hij Nou weer? ja, ik denk dat hij een hele rare angst heeft, weet je. Ze pakken onze baan af. Ja. Sorry, maar als er iemand die je taal niet spreekt... en die volgens jou uit een onderontwikkeld land komt... jouw baan af gaat pakken... Ja. dan moet je toch eens bij jezelf gaan denken. Dan kan hij gewoon weer zeggen, you're fired. Ja, nee, maar ja. ik bedoel... <laughs> ah, Toen toch een tv-programma, you're fired. Ja, ja. ja dat, ja ja. ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoel, als jij zo slecht bent in je werk... dat iemand die jouw taal ja. niet spreekt en... Ja. Ja, uit een onderontwikkeld land komt, ja, dat zou kunnen, het maar, beter kan. En ja! misschien ben je ook goedkoper. En is die ander misschien te duur, dat zou kunnen. Ja. Ja, ja, ja, nou hij ja, heeft ja. in ieder geval zijn toon gematigd over marteling. Oh, al oh gelukkig. Want hij zei afgelopen tijd dat waterboarding wel het minste zou zijn... waar de vijanden van de Verenigde Staten voor zouden <laughs> moeten vrezen. En uh, maar hij herkent wel toch wel... dat het leger zich wel aan internationale conventies... Oh, en verdragen heeft te houden. Lekker. Oh, ja, ja, Hij gaat houden. zijn straks sowieso wel maken. Ik zou ons soort. leger of niet opdragen... om die wetten te schenden, zegt hij. Alsof hij alsof er al is. Oh. Maar hij heeft zo gemaakt lach, lachen. Ja. Ik word er altijd al zo... Dan dan dan ik hou daarvan, van, ik gruw daarvan. Ja. Ja, ja. nou, het het, het, het zorgt hier geval voor een leuke televisie. En gelukkig is het Amerika. Maar goed, we hebben hier ook zo gek rondlopen. Ja, maar maar ik, maar, ik, kijk uit wat ik zeg, want straks ben ik ook de sigaar. Ja. Jij mag al, uh, Geert Wilders mag alles roepen, maar zodra wij iets tegen hem zeggen. Oeh. Dan, oh, dan, dan ben ik ja. een onrustig Je zegt, gelukkig is het maar Amerika. Ja? Maar Amerika is wel een van de machtigste landen, en de meest belangrijke landen van ja. de wereld, hè? Ja, dankjewel. De... Ja, goed. Nou, yeah. Yeah. ja. Tot zover Amerika, tijd voor muziek. Straks de Zandvoortse berichten die er weer aankomen. Hier is een band die ook uit de buurt van de Horen komt, volgens mij. Uh, Vincent Fatback. En ze zijn sterk in het mono-geluid. Dus gaan we er geen stereo uit te brengen, wat vinden ze onnodig? Ons geluid is al zo vet, dat hoeft niet in stereo. Come and get it, heet het. You know and I know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 En uh, dat was een theorie destijds, het hoeft niet die serio. Mono is net zo goed, en dit was dus Gum and Get it, beans Vincent Fatback, en dat vroeg ook een fatback, dat is namelijk een Amerikaanse band, die maakte nog maar even meer soul en disco. School... was het, wat, is dit gewoon, we hebben niet zo heel veel budget, <totstuken> of te <de> zijn, <scheiden. totstuken> <totstuken> ik wat er niet mijn handen van. Goed, vertel. Eerst <totstuken> dat ik je zeggen. <totstuken> nee, is het gewoon dat ze niet zoveel budget hadden, of ja. is het echt van, ah ja, we gaan, we gaan wat anders doen, we gaan Mono. Wel ja. Ja, Power Mono noemde ze, het, geloof ik, of zoiets. Goed, het is uh, dus. tijd voor het, het Zandvoortse berichten. En uh, we hebben een bericht over. Het was al een week geleden, maar vorige week zondag werd rond half vijf. alle hulpdiensten bij elkaar geroepen. Namelijk, er was uh, brand in de Flamingstraat. En dat was. Uh, ja, precies. Fire. Dat werd opgeschaald. Fire. naar grip 1, oftewel het laagste alarmfase. Hé? Raakte een beetje in de war. Het werd opgeschaald. Ja, nee, nou, normaal is het de... gewoon een incident. En daarna pas als er meerdere bij moeten komen, okay. wordt het grip 1. Het klinkt een beetje raar. Je denkt, nou, nu gaat het Stans gebeuren. Alarmfase. is het een Alarm gesprek of zo. Nee, je hebt die fases, heb je allemaal. Oké, okay, eerst denk je wel, wel lopen dan wandelen. He, nu ik... rennen we Oké. Okay. Wacht even, leg het heel even uit. Sorry. Yeah. Je hebt eerst, is het gewoon een incident. Ja. Yeah. En dan wordt het opgeschaald en dan, wat wordt het dan? Oh. Grip 1. Maar 1. Maar ik heb, ik heb ze... Wel ergens heb ik een lijstje van hoe dat precies werkt. Oké, okay, nou, dat okay. lijstje komt maar, er wel even voor. Maar je hebt dan echt van wie er dan nog meer bij komt. Nou, oh, eh, dan wordt, he, wordt het gewoon. Want als er inderdaad een gevaar is voor de omgeving, een gevaar voor slachtoffers, ah. uh, een cis wordt ingeschakeld. Is er een vergadering vooraf of is dit, uh, gaat het echt heel snel gewoon? Het gaat heel ah, snel. Oké, gaat heel oh, okay, nou, okay, ja. snel. En best, ik heb maar, ook bij ons doen? werkt er ook een, uh, okay. een medewerker van ons. Die is, dan is dan het ook officier van dienst. En dan gaan ze er allemaal in. En die heeft een piket. Maar dat is ook echt iemand die. Ja, dit is gewoon een hele slimme man. Ik denk van nou, daar durf ik met gerust hard ons dorp in zijn handen. Echt de, uh, de brandweerauto's uit Haalem, ja? Badvoerdorp, uh, Bevenwijk, Hoofddorp. Echt vijftal ambulances. En motorambulances uh, waren ter plekke. En uiteindelijk uh, hebben ze de brand kunnen blussen. Uh, ze moesten wel wat steentjes weghalen. Oh, zeg zo irritant. Want namelijk, de brand zat in de spouwmuur. En dat is irritant om dat te blussen. Dus ze hebben echt de muur moeten afbreken gewoon. En uh, getuigen zeggen dat er een, jood, een idioot is geweest... die is met een brand daar spul op de muur gaan spuiten. En die heeft toen aangestoken. Dus het is echt aangestoken, deze brand. Oh. Ja, dit is... Uh, ja, ik, ik hoorde mist, ook fluisteren dat er iemand gewoon een uh, fles... met uh, een soort molotov cocktail tegen de Span. Ja, Want nou het, ja. En ik denk het van, het ja. Klappen. Ja. <laughs> Goed. Ja, wie, dat, uh, wie was leuk. dat? dat, dat was gek leuk, was ja. dat. Ja, welke randebiel. Ja, uh, nou. Is dat is het in de buitenlanders die, die in dat gebouw zit of zo? Nee, nee, nee. Er zit, uh, bovenin uh, is voor, men, uh, voor mensen die uh, lichamelijke beperkingen hebben. Dus eigenlijk van een Nieuw Unicum, wat hier aan de laan zit. Ja? Uh, ze dus hebben daar extra woningen gebouwd voor mensen. Dan kunnen ze toch zelfstandig wonen. Okay, ik, dacht net, uh, ik dacht even dat een ziekenhuiscentrum daar zou gaan zitten. Nee, protesteren. protesteren. Nee, nee. protesteer, ja. protesteer, protesteer, protesteer. Ja, even, een, even een leuk berichtje. Ondernemers even opgelet, want uh, de kinderkunstenaars. Uh, die dit jaar aan de kinderkunstlijn hebben meegedaan, hebben deelgenomen. zullen hun uh, schilderijen weer gaan tentoonstellen. en hebben daar nog ruimte voor nodig. Uh, ondernemers in het centrum uh, wordt wederom gevraagd om een uh, etalage beschikbaar te stellen. voor de, de, de kunstwerken. Uh, het, is een grote, uh, het is de grote expositieruimte van Zandvoort uh, en misschien wel. Uh, van de hele provincie. Dus het uh, of de grote. Ja, huh? ja. Het wordt, ja, uiteindelijk willen ze een hele grote expositieruimte zeg maar, van maken. Dus uh, ja, als je wat leuke kunstwerken van kinderen in je etalage wil hebben. Ik Bij... uh, zou zeggen, uh, dat is ...neem wat... even contact met je. Ja, op. Zelf is toch jammer dat wij natuurlijk hierboven zitten. Want wij hebben vroeger in de vorige studie ook wel wat kunstwerk in de etalage gehad. Toen we nog op het uh, Raadhuisplein zaten. Zonder ook wel wat de kinder uh, schilderijen in, uh, in de etalage. Ja, inderdaad. Ja, ja hier niet meer. Niet. Ja, het is uh, te uh, hoog allemaal. Ja, ja, ja, is je is kan beetje... het wel ophangen, maar ja, nou, ja, dan ziet je niet. Ja, niemand nee, zonde. Dat heb je hier zo uitgesloofd. Kijk daar bovenhand. Mijn kunstwerk. Nou, ja. gezellig. Nou, hartstikke mooi. Ja. Mag ik even mogen wat. We uh... ja. uh, uh, weghalen? Vorige week diende de rechtbank in Haarlem de zaak over de, de in, uh, afweging van het uh, vergunning geven voor een villa te bouwen aan de Prezeel Quares. Van Offertstraat. Offer, Offertlaan. Laan. Offertlaan. Jonkheer Kwaars van Offertlaan. Ah, oh, klinkt dat mooi, zeg. Kors van Offert. Ja, Kwaars van Offert. Maar goed, nu heeft de rechter gezegd dat daar een file mag komen. En dat de grond verkocht mag worden. En nou ja, daar zijn ze niet allemaal blij mee. De, de, de gemeente wilde dat helemaal niet. Die wilde er namelijk gewoon een tuur natuur houden. En nu uiteindelijk gaat de gemeente nog, waarschijnlijk uh, in hoger beroep. Ze hadden het eerder ook al aangevochten. Maar ze hebben het gewoon niet goed geargumenteerd. Waardoor dus nu de eigenaar van de grond heeft gewonnen... Dus, dat is wel heel balen. Oh. Maar goed, het komt een mooie villa. En als ik nu kijk, is er gewoon een hoopje, hoopje aarde, een hoopje grond wat er ligt. Dus nou, andere berichten zijn... Wat had ik nog? Ik had nog, er is afgelopen, afgelopen donderdagavond is er dus een extra vergadering geweest. Er zijn zelfs mensen van vakantie teruggeroepen. En dat ging dus eigenlijk over... Uh, dat gebleken was dat wethouder Lisbeth Chalik tijdens de behandeling in de commissie... En later tijdens de vergadering van de gemeenteraad, de raad niet voldoende en adequaat van belangrijke informatie over de samenstelling van de versnelde groep vluchtelingen met de status had voorzien. Nou, dat is gewoon een heel vervelende vergadering geweest. Ja? En uiteindelijk is er dus, uh, de vergadering gestaakt bij motie van wantrouwen. Oh. Dus uh, ze hebben dus. Uh, uh, uiteindelijk hebben ze dus met stemmen zijn ze gestaakt op 8-8, want er was één, wethouder, of één uh, raadslid was er niet uh, bij. Dus ja, de motie van wantrouwen wordt bij de eerstvolgende raadsvergadering weer geagendeerd. Voor 22 maart aanstaande. En uh, het, politieke leven, uh, uh, zeg het? het politieke leven van mevrouw Chalik hangt aan een zijde draad, <laughs> zeggen ze heel dramatisch. Oh, wat, is ja, weet weet je... ik... wat is dit nou allemaal? Eerst ja, hebben ze allemaal ze goed opgevangen, al die asielzoekers. En nu moet de statushouders worden geplaatst. En nu heeft hij het gezegd, oh de fuck, nou blijven ze. Ja, maar dat weet je, nou nou is er wordt tegen. gewoon uh, echt uh, op de punt en de comma wordt er gekeken. Ja. En dan uh, worden ze gewoon doorgezagen. dat is gewoon niet leuk. Ik vind, uh, hey. Eigenlijk ja. moet het gewoon een doorvoerhaven blijven van asielzoekers... en niet uh, echt uh, mensen hier permanent gaan plaatsen. Ja. Dat klopt. moet echt blijven. Daar zijn we goed in ontvangsten. Net zoals de ter uh, terroristen, net zoals de toeristen kunnen we ook goed ontvangen. Maar het is ook wel leuk als ze allemaal weer naar huis Schijnen gaan. Het is fijn als ze komen en het is ook heerlijk als ze weer gaan. Precies. Nog leuk als we wel iets ja, nog iets aan het bezoek en leuk. vis blijven drie dagen fris. Maar dit wordt wel iets langer hoor, een statushouder. Ja, zeker. Vijf jaar of zo. Uh, ik, uh, ik heb uh, zo'n asielzoekerscentrum letterlijk om de hoek zitten. En ben je al ja, binnen geweest? Heb, nee, ik ben er nog niet binnen geweest, maar ik heb er echt. Nee, no, ik, ik loop er bijna elke dag uh, langs hard. Yeah. Uh, je merkt er helemaal niks van. Maar heb je ineens niet... een cake gebracht of zo? <laughs> en gezegd welkom in Nederland en zo. Dat zijn er niet. Nou, nou, nou, wil je wel echt meteen weer met het onderste uit de kan. Nou, gewoon. Tot zover de zand. Ik, zo ik, ik grijp even in, want het gaat weer helemaal fout. Nou, uh, hij gaat naar het uh, Festival En het is voor het eerst dat er een plaatje naar het Festival gaat. Wat jij leuk vindt? Wat ik wel aardig vind. Oké. Okay. Dus ja? ik zo nou, dan, dan gaan we winnen. Trouw, ja. dan, denk, dan draai ik hem ook even. Hij is natuurlijk van Daal Bob. En uh, het videoclipje vind ik ook wel weer grappig. En dan krijg ik wel een beetje een gevoel van. Uh, drink niet te veel. Gisteravond, of jawel, het ging over Dow Bob. <mully> Slow down, if you, je, je, je, rustig aan man. Doe even rustig aan als je het niet allemaal niet kan bijhouden. Dat is een beetje het thema van dit nummer. En ja, iedereen is al aan het de ik moet ook zeggen: ik weet niet of het gaat winnen. Het maakt me ook niks uit. Ik vind het een grappig plaatje. Dow Bob heeft het geschreven met een paar andere mensen. maar uh, als je de videoclip bekijkt. Die is opgenomen namelijk in een café. Dat heet de, de, de café Hermes op de Amsterdamse Centuurbaan. Dat is de, de stamkroeg van hemzelf, waar hij al jaren komt. Ook zijn ouders kwamen daar vroeger al. En ja, voordat hij geboren was, kwam, kwam de, de familie Bob daar al, zeg maar. Dus dat is wel weer leuk om te weten. En als je naar het videoclipje kijkt, krijg ik persoonlijk wel het gevoel van... Uh, let even op met drinken. Want namelijk, er wordt heel veel in gedronken. gegeven, met wordt er een biertje getapt... Uh, iemand zit aan een biertje, heel rustig de dingen geven. Komt de gitaar wordt er een bierflesje gepakt. Die wordt over de hals van de gitaar heen getrokken. denk ik van, wat, wat willen we hier nou precies mee? Dus ik uiteindelijk denk ik dat als deze niet gaat winnen... dat deze uiteindelijk wordt gebruikt voor uh, uh, Bob. Denk er even aan, je bent vandaag de Bob. Nou, met Daal Bob. Ik denk dat is een hele leuke combinatie. <lacht> dat wordt op Bob. hè? He? Je hebt er veel op. De oude Bob. Het wordt dauer Bob, want je hebt vandaag te veel op. Zo, dat wordt een nieuwe kre kreeg. Ah, okay. Maar ja. goed, dan moeten we eerst, eerst de songvisie nog even afwachten. Want als hij wel wint, dan moeten we het even anders serieus aanpakken natuurlijk. Goed. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben, ik, ik ben ja, echt reuze benieuwd. Dus het is weer een nieuwe kans. Goed, uh, Zandvoort, Toepak Ja. Zonnig. En, ja. Wel? Nou, ik heb nog even een, een, een dingetje over dat... Uh, we hebben het er al over gehad. Over dat de iPhone... Uh, uh, dat de FBI een achterdeur wil in de iPhone. Ja, hey, ja. Voor de mensen die het niet gevolgd hebben... de, uh, de iPhone... De, de, er is een iPhone van een of andere terrorist... Ja. die is zo goed beveiligd... door Apple... Ja. dat uh, de FBI er niet in komt. Nee. En als ze te vaak de verkeerde code intoetsen... dan wist hij alle data... All slide, uh, yeah. nou, nu wil, Apple, of, uh, wil de FBI... Dat, dat Apple een achterdeur maakt... in alle iPhones... zodat zij er altijd bij kunnen. Maar dat ja, is dus een beetje een hekelpunt... En nu is de, de Verenigde Naties zich ermee gaan bemoeien. Wat de, hè? En uh, die, uh, ja, vanwege de mensenrechten. Ja. En die zeggen dus ook echt gewoon dat, dat ja, eigenlijk gewoon Apple gelijk heeft. Ja. Van, ja, het, als jullie zo'n, ja, middel willen gaan gebruiken, dan ga je zo erg de mensenrechten schenden dat het eigenlijk niet kan. Dus... Ja, dit wordt nog wel een... Grappig, echt dat mensenrechten worden geschonden... Als er, een, als er een achterdeur in de iPhone komt. Ja, maar dat komt omdat dus iedereen... dan een omdat, de, zij er altijd erbij kunnen. Ja. En ja, die kunnen... Ik bedoel, er zijn hackers die hele systemen van de FBI platleggen... Hè, van, de, van de geheime diensten. Ja. Ja, die komen dan ook in elke iPhone. Ja. Het, dus... Nou ja, het is wel een uh, grappig dingetje, dat sowieso. Goed, we hadden, Nederland, uh, we hadden net een Nederlands beentje. Daarop op, daar hebben we nu nog een Nederlands beentje... Ik heb er best wel een aantal op de playlist staan. Indian Asking komen volgens mij uit Amsterdam. En deze geweldige plaat heet Really Wanna Tell You Something. Wat dan gedaan? Indian Asking. Echt van die bandjes waar ik dan echt door geraakt. want ik zeg, dit het vaag? Dit is gaaf, dit wil ik weten wat het is. En dan gegeven moment denk is dat Nederland? Oh, dan kan ik daar naartoe. Nou goed, helaas het duurt nog wel even. En dan spelen ze in Nijmegen 24 maart. Dat is wel een pestpokkerij hoor, Nijmegen. Oh, dan wacht ik wel weer dat ze dichterbij zijn. Ja, maar goed, dan zijn ze vaak weer populair. En dan is de prijs ook weer omhoog. Dat is echt, vind ik echt zo banal. Want ik kan me nog herinneren dat ik dan nou placebo ben geweest vroeger. Een tijdje geleden dacht ik, oh, ik wil wel weer heen. 80 euro? Hé, hey, gek. Dus dat ga ik echt niet betalen. Nee, als je... Als ik heb je... ze helpen groter maken en dan krijg ik, moet ik 80 euro betalen. Dan ga ik echt niet inbrengen. Uh, kon je geen perskaartje krijgen? Nee, zo bekend ben ik ook weer niet. Maar goed, Indian Asking dus. En deze, uh, I really want to tell you. Ja, je, je moet altijd zorgen dat je naar dat soort bandjes in kleine zaaltjes gaat. Want dan betaal je gewoon 20 euro zo. Ja, dan. Ja, Ze spelen nu in Nijmegen. Ik zie dat ze wel naar Rotterdam komen. En dan is het alweer uh, januari, februari, maart, april. Oh, april in Rotterdam. Dat is al een stuk dichterbij. Uiteindelijk nog Utrecht. Oh, wacht hier. 16 uh, april uh, komen ze een bitterzoet in Amsterdam. Hé, hey, ik ga het even in mijn agenda schrijven. 11 april? 11 april. Nee, uh, 16 april moet ik zeggen. 16 april. 16 april. Oh, Goed. Ja. 1 april, wat een grap. Ah, ja, ja, ja. Uh, Geen geitje, nee. Er nee. is okay. dus, uh, in Amerika een man uit de Amerikaanse stad, uh, Skagit Valley. Uh, die heeft zichzelf per ongeluk doodgeschoten tijdens het maken van een selfie. Hmm? De, de Skagit Herald meldt dat de 48-jarige man... Uh, en zijn vrouw. die waren zichzelf aan het fotograferen met een wapen in de hand... toen hij per ongeluk in zijn eigen hoofd schoot. En volgens de vrouw had de man meerdere kogels in en uit het wapen gehaald. Eén kogel was blijkbaar blijven zitten... bij de laatste keer dat hij zijn trekker overhaalde. Al nou, dus de sheriff. Ja, want we hebben het nou net over... Uh, we gaan die wapenwet lopen... en uh, uh, moeten we nou wel of niet die wapenhandel hebben in Amerika. Ja. Maar er was dus ook nog een jongen. Dat, dat, die moet ik er even bij zeggen... Want gewoon om te zien hoeveel ongelukken thuis gebeuren. In de Amerikaanse staat Tennessee heeft een jongen van 16... het vuur geopend op familieleden... Huh? omdat hij geen zin had om op te staan en naar school te gaan... Schiet eens op! Nee, hij, hij, hij, hij, hij, hij zegt, ik wil niet naar school. En bij de schietpartij raakten zijn oma, zijn jongere zusje en een neefje gewond. En de moeder en een ander zusje konden nog oh, net op tijd dekking zoeken. Oh, oh, wat en de... uh, ja, dat gewoon kwaad. Yeah. Omdat, ze, omdat hij op moest staan, hij wilde niet. En uiteindelijk pakte hij dus uit de kast een pistool waarvan niemand wist dat hij dat had. En hij begon te schieten. Yeah. En de grootmoeder is twee keer geraakt. Kinderen raakten licht gewond, gelukkig. En uh, hij is gevlucht, maar uh, de aanklacht tegen hem luidt dus gewoon heel duidelijk. Vier pogingen tot doodslag. Ik, uh, ik denk dat het wel makkelijk is. Hij heeft, hij heeft wel gelijk gekregen. Oh. Hij hoeft die hij dag niet naar school. school. Hij hoeft nee. voorlopig nee. helemaal niet meer naar school. I don't like Mondays. Oh ja, dat ja, was vast, vast op maandag. Ja, dat is echt. Uh, ja, dat is verschrikkelijk. Sorry? Ja, Arthur ja, ja. Ditoe. Arthur Ditoe is... Uh, er staat toch wel, maar ja. zijn bedenker is... Dood. Niet doodgeschoten, ja, ja. laat ik niet uh, de nee, link nee, maken nee, met nee, de, nee, de schoten, nee. is dat niet? Nee, nee. nee ja, het is, hij heeft toch wel de, de, de meest ja, iconische robot uh, ooit uh, bedacht, ja? neergezet. En uh, ja, die is uh, ja, de, de, de bedenker. is... Ik dacht in eerste instantie dat. De, want er was ook een, een klein mannetje die, die de eerste robots bediend heeft ja? in de film. Ja? Uh, ik dacht eerst dat die was overleden, maar uh, het is echt de bedenker. Ja, dus, echt, uh, uh, Tony Dyson. Ja. En ik was ook echt nieuwsgierig of Tony Dyson iets te maken had met James Dyson. Weet je wel, De stofzuiger die iedereen graag wil hebben zonder zijn oh. Ja, oh. En James Taylor, Dyson heeft natuurlijk jarenlang in zijn uh, schuurtje gezocht naar een stofzuiger... Die, ja, die het gewoon stof uit de lucht vandaan gepakt in plaats van dat het in een zak moest. Het is allemaal iets kan... aan die ik zo in de ja, lucht oh, ja, doen doe ze toch daarna weer in een soort bakkie. Geen oh. zak, maar wel in een bakkie. Maar goed, uh, Tony Dyson heeft dus uh, de R2-D2 gemaakt... Ja. En hey, Alles weer leuke apparaatjes. Ja, en ja, als we het dan toch over robots hebben. Ja. Uh, er is een, een, een filmpje op uh, Business Insight, een uh, uh, programma van, uh, van RTL. Ja. Uh, is er geweest en daar was een, een, een YouTubester. En die was. Uh, zo, ik ga echt nergens ah. heen, uh, hoor ik alweer. <laughs> die, die, die wilde zeg maar de simpele dingen in het leven wat automatiseren. Ja. En ze was daar een beetje in doorgeslagen. Ja. En die heeft dus echt van dingen als lipstip opdoen en dat soort dingen, ook allemaal geautomatiseerd. Ja. Yeah. En daar heeft ze dus een YouTube-kanaal op, op geopend. Yeah. En het is grappig om te kijken. Ik zal zo meteen het YouTube kanaal even delen. Yeah. Nou ja, zoals dit is bijvoorbeeld een foto van... Ik zal hem van jou laten zien. Dan heb je er een beeld bij. Ja? Yeah? Oh ja. Dat uh, dus het ziet er wel ja. heel strak uit, ja, die lippenstift. Nou ja, mm -hmm. sommige van die robots werken nog niet helemaal goed. Het maar zou, dat, het zou uh, een, klein, een clown kunnen zijn zeg maar, bij uh, Harderwijk. Uh, bij uh, het Dolfinarium. Het Dolfinarium. Ja, ja, precies. Dat zou echt niet misstaan. Zeg. Nou goed, zover even het, het uh, computernieuws. Straks meer computernieuws. Nu! Oh ja, een klassieker. Echt jaren geleden waren we 10 jaar oud dit de Alps. Hunted and hunted. Gejaagd en gejaagd worden. Oh so easily taken. Mistakes what well God knows I've made them. Het... Nee, dat is niet wat ik wil. Nee, dat komt. De Elps uit, uh, volgens mij, 2003 of zo is echt... Nee, heel lang. 2005, volgens mij. Goed, in uh, ieder geval. Hé, hey, lang geleden. Echt gouden, oude platen worden hier ook gedraaid. Bici FN. Echt waar? Mieters wat lang geleden. Goed, doe even normaal, zeg. 8 minuten voor 9 uit Zonnig Zandvoort. Fijn dat u erbij bent. We gaan naar Zandvoort. Bij de zee. Ja, wellicht het anders. Doe eens even normaal. Gek. Ja, mijn Zandvoort bij de zee. Ja, nou, dat wisten ja, we niet, zo. zeg. Ja, maar we zeiden voor... dat iedereen zijn topografie niet op orde had. Zeker ja, er is, op is ook een plaatsje nou. Zandvoort ergens in de rente, hoor. Echt waar? Ja, als ik wel Zandvoort kijk... en dan komt hij met een paar andere mogelijkheden. Dus ik ben altijd uh, van, oh ja. Nou ga ik zoeken. Ja, ik was er, nou ben nou, ik heel groot, ja, niet zeker. zeker als je bij Wikipedia... of nee, bij, uh, bij de routeplanner Zandvoort intikt... dan uh, geeft hij er even een paar andere. Kan, kijk, als je nou ergens in Amerika is... of ah. er een, een, een Zandvoort is, net als Zeeland. En je hebt ook... Uh, de Bronx, uh, ja. nou ja, goed, allemaal dat soort dingen. Maar goed, ja, goed, twee Zeelanden of twee. En, uh, uh, heb je nog uh, wat extra speciaals gedaan op de schrikkeldag? Uh, schrik? Nee, ik las wel dat er een echtpaar voor de tweede keer op deze dag een kind hebben gekregen. Ze hadden ja. al vier jaar eerder ook een kind gekregen op die dag. En nu hadden ze weer een kind gekregen op die dag. En ze was geloof ik tien dagen eerder uitgerekend... maar het bleef maar zitten en het bleef maar ja, zitten. Nou, en dat uiteindelijk... was precies het bericht wat ik wilde voorlezen. En uiteindelijk uh, kwam daar een kind uh, tevoorschijn... Uh, en hadden ze twee kinderen... en ze hebben geloof ik nog niet verteld wat... Wat de dag ze de verjaardag willen? Nee, kieren. dat wilden ze nou niet zeggen. Ja, nou ja, dat zal wel 1 maart zijn, denk ik. Het ja. ja. was schattig hoor. Ja, toch? Echt, nee, ik, ik, vind, ik vind dat je dat... Uh, zoals van die mensen die dan nu 25 zijn geworden, ja? dat, vind ik, dat lijkt me zo leuk, hè, dat je ja. gewoon pas 25 uh, bent, terwijl je al 100 bent. Weet dat... je er al 100 uitziet. Oh ja, ja, heel leuk. ja, ja nou ja. hoeveel zullen dat er zijn? <laughs> dat nou, niet zoveel. Niet zoveel zijn. Nee. Maar er is in een snackbar in Brussel, is afgelopen zaterdagavond, een week geleden, een baby ter wereld gekomen. En uh, de vrouw viel op het terras, voordat de gewaarschuwde dienst was gearrive gearriveerd... En het personeel had de barende vrouw afgeschermd tussen, uh, met de reclameborden. Dus die mensen zitten tijdens het <lacht> happen van een, uh, een friekendeltje... en horen ze: Oh, ja, weet je, denk ze, wat oh, gebeurt hier? Dat weet je? is wel een Maar allemaal, de snack voor eigenaar en afval Ben in, in, in de Brusselse gemeente Molen, ik dacht aan een grap toen een medewerker hem het verhaal vertelde. En, uh, maar de jongen die hebben ze Adam genoemd, want het ja. was bij Adam's snack. En, uh, en ze mogen dus de rest van, het, van zijn leven, mag dat jongetje daar. Gratis friet eten. Oh, nou, lekker. Het ja, wordt voorbeeld. een gezonde jongen. Dan wordt het een, uh, wordt het een grote aannam. Uh. Ja, is... ja. Wow. ja, nou ja, op een gegeven moment ben je er ook klaar mee. Het ik. is ook wel gaaf. Dus tussen reclameborden breng je dan je, je zoon of ja. je dingen voor. Ja, vooral te ja. een soort romantische plek ook. Maar ja, romantisch. Ja, oh. oh. ja door die man zegt van, nou doe ja. mij even een frikadelletje. Ja. Uh, ik, ik snap het een beetje honger. <laughs> het, was daar zo, het was daar zo vet, hij gled zo uit. Ah, oh, uh, ja, dat is goed, gewoon een uh, snijbaan, Een glijbaan. Een glijbaantje. Ja, goed, straks meer. Um, oh ja, natuurlijk Donkey Boy. Gisteren altijd we het laatste Plaatjes uitstaan, zoeken natuurlijk. En de meest leuke plaatjes komen voorbij. Dat Blade Running van Donkey Boy, die bij toebalken in de zaterdagmorgen. Ben ik al zo vrolijk van deze plaats, Donkey Boy. En het heet uh, Blade Running. We zijn een beetje aan het opscheppen. Van. Zeg, wat voor oefening wil jij zeg om, uh, om strak te worden? Want de zomer staat voor de deur. Ja. Ja. Dus uh, we moeten er weer goed verzorgd uitzien. Ook de, de, de, de bikini lijn allemaal. Weer heb, ja, even alles ontharen weer. Heb je ook een hele mooie, een uh, een mooie zwembroek? Heb je een string of heb je een boxershort string. achter de zwembroek? O, man met string. Nee, nee, nee. tuurlijk niet. Nee. Want naar naaktdrang. Ja. oh ja, ja, dat kan ook. Ja, maar nou. Nee, niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Daar nee, ga je dat niet. Uh... Nee, ik ga niet naar nee, denken. Oh? Nee, nee, nee. Daar zitten toch allemaal oude mensen, joh. Ja, dat stront. is waar. Ja. Er zitten echt geen jongeren meer, hoor. Nee, echt niet meer. In nee, jouw leeftijd zie je daar niet. Nee. Ja. De ja. mij nog helemaal niet, hè? Nee, maar goed. Waar het opgeven. Alleen maar. Hoeveel kan je opdrukken en hoeveel kan je uh, aftrekken? Nee, nee. nee, Ik ben geen dolfijn zeg hou eens even op, gek. Uh. Nee, maar op, opdrukken volgens mij kan ik nu veertig keer en ik kan volgens mij ook uh, helemaal, helemaal gestrekt hangen. Nou, optrekken kan ik tien keer. Heel veel gestrekt, ja, hè? Ja, dat vind heel knap. Dat is echt best goed, man. Ja. ja. Nou, dan heb je ook oh. niet zo heel veel om op te trekken. Nee, dat zegt iedereen al, die jaloers. Die zegt altijd, <laughs> ja, hebt werkt niet zoveel. Nee, en dat hoe komt dat? Omdat ik gewoon niet zoveel eet en gewoon... Omdat je je zo trekken. vaak optrekt. Ja. Ja, nou optrekt. precies. Maar goed. Nou, we <laughs> willen wel graag een filmpje ervan zien, want dan kunnen we die eventjes... Als je de dokter ja. het nou opneemt, okay. met je telefoon... Ja. Je en dan bent. moet je wel echt een hele leuke kekke zwembroek aandoen. Ja. Oh, ik moet ook echt helemaal even gestrekt. Uh, ja, alles we, wel, we moeten kijken welke ah. spieren je gebruikt. Nou ja, nou, ik weet niet of ik daar echt zin heb, hoor. Dat vind ik echt te vergaan. Om gewoon echt helemaal in mijn zwemdoek aan zijn stokje te gaan hangen. Ja, oh. nou, nou, Ik zal er even goed over nadenken. En als er ook leuke reacties komen, dan doe ik dat misschien. Ja, echt waar. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst... Een